Kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. drie bestond nog weer, maar iedereen zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Palmias of Jeruzalem.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 Klompen weer van Pal Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een leer Van Pallia's of Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer Van Pallia's of Jeruzalem Ja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 to bleed Some say love Discover 6.9 ZFN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 Echt harskig lachen. Het nee, is mijn dag. Stel hem mijn dag. Wel, 19, wel. het is echt mijn dag. Het is echt niet, wel. mijn dag, Het is mijn dag. Echt harskig lachen. <laughs> me van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is even de jong met het NOS journaal. In de reisbranche is enige ophef ontstaan over het voornemen van tour Operator Sky Tours om Nederlanders weer naar Egypte te vliegen. SkyTours wil in de krokersvakantie, die eind volgende week begint, weer vakanties aanbieden in badplaatsen als Hurgada en Sharm el Sheikh. Volgens SkyTours is er in die plaatsen niets aan de hand. TUI, de grootste reisorganisatie die op Egypte vliegt, noemt het besluit van SkyTours onverantwoord. De reisorganisatie wijst erop dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nog altijd een negatief reisadvies geeft voor Egypte en dat de veiligheidssituatie snel kan omslaan. Toei zegt sowieso niet naar Egypte te gaan in de Krokersvakantie, ook niet als het reisadvies tegen die tijd is aangepast. Brancheorganisatie ANVR zegt dat touroperators een eigen afweging mogen maken. Studenten hebben een locatie van de Universiteit Utrecht bezet. Het studentenactiecomité Utrecht zegt dat er ongeveer 40 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het universiteitsgebouw in de binnenstad blijft volgens de studenten wel toegankelijk... maar er kunnen geen colleges worden gegeven. De actievoerders willen de hele dag debatteren en lezingen en filmpresentaties geven. Onder meer over de rol van het onderwijs in de samenleving. Om 12 uur heeft het studentenactiecomité Utrecht op de Neude een demonstratie gepland. Een tandartsassistenten heeft zorgverzekeraar VGZ voor bijna negen ton opgelicht... De vrouw van 50 uit weer declareerde de afgelopen 9 jaar wekelijks dezelfde nota van ongeveer 2000 euro. De nota werd automatisch verwerkt en bij controles niet opgemerkt. Sinds 2002 lichten de tandartsassistenten de verzekeraar voor 880.000 euro op. Eind vorig jaar ontdekte VGZ de fraude toen een nieuwe controle methode was ingevoerd. De vrouw werd gearresteerd. Morgen begint bij de rechtbank in Roermond de zogenoemde pro forma zitting over de zaak.